Bij een zelfmoordaanslag in Pakistan zijn zeker 24 mensen omgekomen en meer dan 50 gewond geraakt. De explosie was op een station. Onder de doden zijn ook militairen die stonden te wachten op de trein. Volgens een politiechef waren zij het doelwit.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 Twee van de Zandvoortse reddingsbrigade, te weten Tom de Rode en Ernst Brokmeijer... die ons alles vertellen over het ontstaan van de ZRB. En in het tweede, tweede deel van deze aflevering praten wij met twee bestuursleden... van de Nederlandse Algemene Miniatuur Autoclub over hun passie... en wat dat met Zandvoort te maken heeft. Heel veel luisterplezier.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 Ik heb de eer, een enorme eer, om tegenover mij te hebben. twee mensen, twee mannen. die onderscheiden zijn door onze koningin, denk ik nog. Of misschien al door de koning: Tom de Rode en Ernst Brokmeijer. Alle twee onderscheiden en alle twee ook werkzaam bij de reddingsbrigade. En um, de bedoeling van deze podcast is onder andere om het verleden een beetje levendig te maken. Daarom hebben we jullie ook uitgenodigd. Om te beginnen wil ik toch nog even terugkomen op die koninklijke onderscheiding. Want dat is toch wel heel bijzonder. Tom, wanneer ben jij onderscheiden en wat was de aanleiding? Uh, drie jaar terug en uh, voor mijn werk uh, bij de Zonnebloem en bij de rendingsbrigade natuurlijk. En ja. dan overal hand- en spandiensten in door de passen wat te doen was ofzo. Ja, en uh, Ernst en, en ook? Ja, uh, ik, volgens mij vier jaar geleden. Ja. Uh, inderdaad ook de, de, de, ja, de grote eer uh, in de combinatie hereningsbegadewerk. Uh, wat dingen voor de stichting viering Nationale Feestdagen. Ja, uh, ja en ook wat, wat hand en span bij andere evenementen. Ja, ik heb net begrepen van Gilles, onze sidekick, dat jij een van de jongsten bent die onderscheid is, toen. Klopt dat? ja, dat, nou ja als de sidekick het zegt, dan... Uh, ja, dat dat, klopt, dat, dat zou ik weten. Ik weet dat ik het toen echt een, een, een verbazende eer vond, ja? in mijn beleving, en dat zeg ik met heel veel respect, uh, is zoiets voor als je echt een, iets ouder bent en al met pensioen bent. Ja. Um, dus als, je, ik zou als je ook echt niet aankomen. Als je terugkijkt, dan is het ook feitelijk uh, zijn mensen die een, een mooi euroven hebben en op leeftijd zijn ja. en dan ja. dit als waardering krijgen. Maar blijkbaar ben jij al heel vroeg uh, betrokken geweest bij uh, denk ik, de Reddingsbrigade, waardoor je nu al dat oeuvre hebt opgebouwd op ja. deze jonge leeftijd, uh, Ernst. Maar goed, daar gaan we het niet over nee. hebben, verder, Want dat was een, uh, een begin. Ik uh, wil beginnen met Tom de Rode, van die is het... Uh, kijk Ernst, jij bent pas sinds kort lid van de Reddingsbrigade. 85, <lacht> geloof ik of zo. Maar we hebben hier tegenover ons zitten ook een ouder lid van 1958. Dus die heeft dan de oprichting weliswaar niet meegemaakt, maar weet er wel wat over te vertellen. En waar ik altijd benieuwd naar ben, in 1917 heb ik begrepen ongeveer is de reddingsbrigade opgericht. Hoe kwam dat zo? Wie heeft daarvoor initiatief genomen? Hoe is dat tot stand gekomen en waarom? Uh, dat is uh, landelijk geweest, hè. er gebeurden steeds meer ongelukken en ook er waren dus uh, nog scheepsrampen en uh, ja, daar kwamen die drenkelingen eraan. En ja, wat gaan we daarmee doen? En toen was het de, de reddingmaatschappij, dus de Koninklijke Reddingmaatschappij, die bracht ze wel aan land, maar ja, dan liepen ze daar ook. En wat gaan ze dan verder doen? En toen, via uh, Noordwijk, zijn ze toen ook hier gekomen. Toen is de Stadverterreinsbrigade opgericht. Dat was in 22, Maar naar aanleiding van diverse dingen. Dat er, dus ja, wat doen we met die schipbreukelingen? Die kunnen we niet op strand laten lopen. Die werden op strand afgeleverd. Ja, ja die hebben ja, op overgelaten. strand afgeleverd en dan. En degene die ze op strand afleverde, die zeiden van doei. Ja, dat, dat zat er zo in, wat gaan we er verder mee doen? Ja. En Toen zijn er dus wat koppen bij elkaar gestoken langs de kust. Ja. En die hebben dus dan gezorgd dat dan de reddingsbrigade werd opgericht. En wie kun je dan aanmerken als degene, die er moet iemand geweest zijn altijd, die heeft gezegd we gaan dit doen. Is ja. daar iemand voor aan te wijzen? Ah, daar, daar, daar kan ik wel iets over zeggen. Tom zegt, hè, die onzekerheid die speelde, niet alleen aan de kust, ook in het binnenland... Als je ook kijkt naar de oudste rangevergadens in Nederland, dat zijn geen kustbrigades. Haarlem, Den Bosch, Amsterdam. Nou ja, in, 2000, of in, 2000, in 1917 kwam die landelijke koepel. En één iemand daar in het bijzonder was heel erg bezig met propaganda. En een ene heer Meijering uit Haarlem. Um, um, ik begreep professioneel Schermer... dus had niet zoveel met wapen. Um, en die is eigenlijk ja, gaan leuren op allerlei plekken. Uh, we moeten drenkelingen opvangen... maar we moeten ook mensen die in de gracht vallen helpen. Um, ik kwam aan de twee hele mooie stukjes tegen uit die tijd. Eén is dat al in 2019... hij probeerde uh, in Zandvoort in ieder geval een voordracht te houden. Um, en daar staat in het jaarverslag van onze landelijke koepen over... dat dat helaas niet lukte, want er was geen zaal te vinden omdat uh, nou ja, de, de badgasten, de, de toeristen, belangrijker waren dan zoiets belangrijks als, uh, als ja, de een reddingsbrigade. Ja. Uh, en, en uiteindelijk, um, eh, inderdaad, Noordwijk had een reddingsbrigade, haarlem Heemstede had al een reddingsbrigade. En eigenlijk vanaf 1920, vervelend dat 2000, <laughs> nou ja. vanaf 1920 zijn er meerdere voordrachten geweest. werden wat mensen enthousiast gemaakt, onder andere in Zandvoort ene heer van Bremen, uh, later ook de eerste secretaris, volgens mij, of penningmeester. Um, en uiteindelijk um, in januari 2022 uh, is eigenlijk voor het eerst een vergadering geweest met een aantal potentiële bestuursleden. En heeft men gezegd, we gaan een brigade oprichten. We maar... gaan uh, een vergadering plannen op 27 maart uh, 1922. Ja. Um, want we willen nou ja, um, mensen die lijden opvangen, we willen drenkelingen helpen. Uh, overigens nog drie andere doelen die ik wel grappig vond uh, ook hulp bieden bij brand, bij elektrische kabelbreuken en ja. bij andere incidenten. Dus <laughs> ik dacht eerst wordt het dan de brandweer. Nou, ja, precies. Die hadden we al lang. De eigenlijk... KNRM overigens hadden we ook al heel lang. Ja. Uh, maar dat was wel echt de, de plek waar men bij elkaar kwam en zei vanaf nu hebben we een reddingsbrigade. Maar de, de initiatiefnemer was een zekere van Bremen. Ja, dat het, zo? Ja. Hebben is we zo. ook een Van Bremenstraat in Zandvoort? Of Laan of Steeg nee, nee, of wat dan ook? Nee, nee, nee. die is een belangrijke beslissing geweest, ja. denk ik. Ja, en, en wel gesteund. Hè, want de eerste, um, um, ja, zeg maar de, de, de, hoe heet dat, erevoorzitter wat, werd de burgemeester. Dat hè, was toen? Dat was uh, Beekman. Dus die uh, werd als burgemeester, ondersteunde dat. Ja. Een van de bestuursleden en eigenlijk de commandant werd uh, uh, de heer Lovink en dat was de commissaris van de politie um, en dan had je inderdaad uh, nou ja, de, de van Bremen als penningmeester en dan nog uh, heel kort eigenlijk van januari tot aan maart uh, was eigenlijk de heer Slagveld de behoogd voorzitter, um, maar vanwege medische omstandigheden moest hij uh, ja, laten schieten en uh, werd op 27 maart uh, ja, bestuur geïnstalleerd en dan moet ik even kijken um, um, waarbij Slagveld werd vervangen. Door uh, Gunsters, zeg ik dat goed? Gunters. Gunters. Gunters. Ja. Je, je kunt wel stellen dat binnenkort uh, de reddingsbrigade 100 jaar bestaat. Ja, we kunnen zeker stellen dat we op 27 ja. maart 100 jaar bestaan. Oké. Okay. En, en, en, en, en nou ja, dat bestuur dat die ging toen aan de slag. 50 leden, meteen al in 1922 aan het begin. Ja, wat me net opviel even in je verhaal is, uh, je noemde een paar plaatsen. Noordwijk, Haarlem kan ik me ook niet meer voorstellen. Maar volgens mij noemde je ook Den Bosch. Ja. Ja. Wat heeft Den Bos met een reddingsbrigade te maken? Nou ja, Den Bos Amsterdam, dat waren de plekken waar natuurlijk heel veel grachten en watertjes waren, ah. waar om de havenklap mensen erin vielen. Ah. En dus mensen zoals de heer Meijerink en ook een aantal anderen zeiden, het kan toch niet dat iemand ligt te verdrinken, er honderd man aan de gracht staat en niemand kan helpen. Hè? En niemand kan helpen. Ja. Oh, dus de oorsprong ligt niet eens zozeer bij de zee, als wel bij de grachten in steden. Ja, het meeste kwam uit het binnenwater. Ja. Ja? Daar kwamen de brigades vandaan. En succeselijk ging dat door naar de, naar de kustbrigades. Het is dan een logische uitbreiding eigenlijk. Hè? Ja, een ja, uitbreiding eigenlijk. Ik zou het ja. hebben verwacht andersom. Vanuit de zee Je gaat het naar de single. Ja, ja, dat had ook logisch geweest. Dat is ja. logisch geweest. <laughs> maar goed, de zee. En hoe was dat in het begin? Eén boot of hoe was dat georganiseerd? Je uh, had gelijk 50 uh, betrokkenen. Dat waren allemaal uh, vrijwilligers die ja. uh, actief waren. Ja, uh, er met... waren dus uh, nou ja, eerst uh, een kar voor op het strand te rijden. Ja. Of waar de spullen in zaten. Een tent. Ze begonnen met een tent op het strand. Oké. Okay. En uh, successieflijk... Werd, er was hier een casino. Toen al? En, ja, er was hier een casino bij het Koerenhuis. En daar oh, uh. kwamen dus nou ja, via praten... ...werden daar uh, dingen geregeld <laughs> en uh, daar is een eerste flat vandaan gekomen. Was dat het casino okay. van de familie Heino toevallig? Nee, nee, okay, nee. Want nee, die nee. is ook 100 jaar nee, geleden. Heino die, uh, die was hier toen nog niet in beeld. Ik dacht Heino of... is na de oorlog precies. Ja, ah, oké, gehoor. maar die zat wel heel lang ook hier. Oké, okay, ja. ja, ja. Maar met tenten en ja, paden gewoon, ja, met en boten? Ja, daar zaten ze op een klapstoeltjes in een goede pak. En het reddingswerk zelf, kregen ze daar een opleiding vanuit? Ja, er werd natuurlijk. Elders? Of was het. Er diverse een opleiding, een dokter erbij. Dokters Varenkamp uit Noord? Gerken voor. Gerken. Dr. Gerkenstraat. Kijk, die heeft wel een straat. Gerkenstraat, inderdaad. en Varenkamp, dat waren dokters. En die gaven IJBO-lessen. Ja, precies. Waar je ja, op, op dat moment, op dat moment wat de, dat, ja. de EHBO was. Ja. Ja. Want dat ging, en als er evenementen in het dorp waren, dat had, zat ook de brigade, die verleende wat, met het Rode Kruis, of ja, het, het Rode Kruis, verleende die ook, uh, je ook de competentie eh, om EHBO-werk te kunnen doen. Maar waren er gelijk voldoende mee, eh, vrijwilligers eh, beschikbaar om het werk te doen? Er waren, ja, er waren echt wel vrijwilligers genoeg. Dus leefde wel, het, onderwijs... het leefde wel. Ja. Natuurlijk. En welk gebied betrof dat toen? Nou, zuiverde... De hele Standortse Strand. Ja, je had een grote post op het Zuidstrand. In de begintijd. En naderhand werd dat wel... Want je had natuurlijk ook diverse badinrichtingen hier. Ja. Het was de, zuiver, het stukje, de stukjes vrije strand waar de brigade opereerde. Want je had het Noorderbad en je ja, had het Zuiderbad, je had zelf een boot. Dat waren een soort privé eigenlijk al. Ja, dat waren privé-stranden en uh, de racebegaaner en de, daar niet. En onder toezicht, Nee, Dat was toezicht. Dus jullie jullie ja. behelzen het, het vrije strand eromheen? Zeg maar. ja, ja. Om die, uh... ja, want na de oorlog mocht je dus niet overal zwemmen. Mocht je enkel bij de badinrichtingen zwemmen. Zo had je Bad Zuid ja. en Bad de Mes, de Daar was echt een boot met een badman erin. En okay. badloos, ik noem maar wat, want dat staat in mijn geheugen ergens. Badloos, bad was dat? Of? Badloos. Ja, nee, dit kan ik helemaal fout hebben. <laughs> maar ik dacht, badloos, dat het ook een soort bad... Oké, okay. vergeet het maar, ik ben geen zandvoorten, dus ik weet de geschiedenis niet nee, helemaal. Dus uh, naderhand werd het strand vrijgegeven. Ja. Nou ja, toen kon... We toen is het na de oorlog geweest? Of ja, het nog een de tijdje de geduurd? Uh, en toen kregen we ook me meerdere posten. Had je een post Zuid? Ja. Uh, Ernst Brokmeijer dan. Ja. Had je de post Retonde? Want die is in uh, 51, 52 is de Retonde gebouwd. Ja. Met de politiepost in. Ja. En in een zijk gedeelte. Maar die balkonnetjes zijn, daar staat de brigade in. Okay. En wat was nou voor jou de aanleiding om je aan te melden bij de. Reddingsbrigade. Ja, uh, je bent jong en je wil wel eens wat, is ik ja. maar zeggen. Maar het was niet dus, uit nood dat je mensen nee, per se wilde kijk, redden. Ik zat graag op strand. Ja? Ik was eerst altijd. Uh, nou ja, wij woonden in de, bij het Schelpenplein in de buurt, in de zuidbuurt. Dus we staken er daarover en we waren bij Bad Zuid. Kregen we een seizoenkaart, want daar uh, zwom je onder toezicht. Nou ja, ja, ja. Dan werd je groter. Nou, dan zag je die boot van de brigade toen nog op de riemen. Ja, ja, dus geen ja. motorboten Nou, dat lijkt me wel wat. Nou, toen kwam ik met Wim van de Kruk uh, in aanmerking. Wie was dat? dat? Ja, dat was een vriend van Van Pedigem. Oké. Okay. En die Rode hadden drukker, in de ja. drukkerij. En, uh, ja. nou, we, we, maar die was sprof, al bij de Rengsbrigade Die was al bij de Rengsbrigade, ja. ja. En die zei, kom jij maar even mee, ja, kon, Tom, uh, Ik ga jou wel wat leren. Uh, dus toen ben ik zelf in de brigade. Uh, ja, van je had ook naar de KNRM gekund. Van die bestond toen al. Nou, ja, die bestond wel. Maar dat is een... Uh, in die tijd, ja. hè, nu, ik spreek niet van nu, maar dat was een gevoelig. Ja ja. ja, ja. dat hebben we wel een Want beetje... Want er waren dus, ja, waren in het goede veel oudere, oudere mannen eigenlijk die bij de KNRM zaten. Ja. En daar kwam je als jonge jonge. Ja, of als je, als je met je vader mee kon, dan kon je erbij. Ja. Dat was wel het verschil. Dat is okay. nu helemaal in elkaar verweven. Het was een beetje een elitaire club gezien. Ja. Kijk, dus dat is uh, een andere opvatting. De ja, reedsbegade was ja, preventief. De reedsbegade zat tussen de eerste en de tweede bank. Ja. Bij de bank zo. En dat voor de zwemmers. En als er eens wat was, ja, dan moest de boot... Dan uh, ja, kwam ja, de grotere de boot, boot van de KNRM. Dan moest de doen. grote boot. Ik weet niet of het zo was, maar, maar nu moet je 18 zijn minimaal bij de KNRM. En bij de kan je als jongetje al terecht. Ja, wij namen in mijn tijd, dat was 14, 15. Kwam je erbij. En dan gingen je zwemmen in... Ze hebben nog een stel bad gezommen. maar... In mijn tijd ging dat net over naar het Frederiksplein, uh, de stoopsbad op het Frederiksplein. Daar werd dus het uh, houtplein daarover. Daar werd getraind, bedoel je? Ja. ja, daar gingen we, mochten we hadden we een de Haanopse reddingsbrigade had daar een uh, uur, anderhalf uur, ja. en wij mochten dan ook een uur s'avonds, uh, s s'avonds. En dan leer je dan reddend zwemmen of ja. zwemmend redden, Wat, zeg, hoe zeg je dat juist? Dus zwemmend redden. Zwemmend redden, redden, dat is ja. het ja. Dat ja. een En dan ging je dus eerst voor je diplomaatjes op en na de rand op stront, zomers kreeg je de strandwachtopleidingen. Ah. Ja. Maar nee, een, in, in de, specifiek... de zeen lijkt me toch heel anders dan in een zwembad. Is ja. dat ook... Dat is natuurlijk is het, waar. Je, ja, maar. het is maar heel anders. Wat ik, uh, wat ik nog wilde zeggen, het onderscheid tussen de reddingsgaten en de KNRM is in de loop der tijd wel weggevallen. Dat, dat is helemaal weggevallen. Dit is nu klaar elkaar gewoon nodig. Ja, precies. En er zijn jongens die zijn bij de KNRM en er zijn jongens van de KNRM die zijn ook bij ons. Die bijden. over en weer ook. Hè? Over en weer. En als er wat is, nou ja, dan ruk je samen uit. Ja, nou dan vroegen we net aan Jan-Willem de Bout ook uh, dat uh, de KNRM uh, een mannenbolwerk was. Hoe zit het bij de reddingsgaten? Nou. In mijn tijd waren er ook wel vrouwen, maar dat waren ook wel, ja, niet euh, om denig de in te maar er waren potige dames. Ja? Die, uh, er waren altijd wel vrouwen op de post. Maar ik denk dat het ook wel nodig is, hè? dat ja. niet zomaar. Uh, Kijk, er zijn nu meer. Met vrouwen, mooie in uh, en. Waren, de, die... In mijn tijd waren er één, twee vrouwen. Drie. Op de, ja. op de posten. O, of hoeveel, hoeveel mensen? Uh, in verhouding? Ja, ja want er, er lopen een hoop vrijwilligers rond. Ja, maar ja. uh, ja. dat wel 80 man, want we waren drie posten. En je had dan een ochtenddienst. Ja. De ene ochtend zat je ochtends op de zuid, de volgende week zat je smiddags op de Rotonde. en de derde uh, ja, zat, maar, nog, zat je noord. weer op de noord. <laughs> okay. En het wisselde zo uh, van, van 9 tot uh, 12. en dan uh, in de twaalf, Mooi systeem. En dan uh, ja, dat systeem. Op een, een gegeven direct... moment ging dat niet meer, want nee. toen viel de Rotonde weg, ja. want dat was als ja, het niet zulke lekker weer was, lag een stenen post die was altijd kouder. Het enige voordeel van de rotonde was dat daar een warme douche was. <laughs> maar <laughs> tegenwoordig is het heel goed geregeld. Tegenwoordig, hè? ja, we ja. op de uh, Zuid en hadden we een uh, klein pendrietje en gewoon uh, koud water. Meer was er niet. En op Post Noord was een buitenkraan en daar kon je onder douchen. Ja. En dat was niet eens een toilet, zal ik maar zeggen. En wanneer is besloten om die, die middelste post tussen uit te halen? Is dat... Ja, op een gegeven moment. En wat was de reden? Kreeg je betere boten met motoren en nou dan was het op een gegeven moment... Uh, het overzicht was misschien ook overzicht te, maken, werd, te werd beter twee Het overzicht werd beter. Ja, ja. Dus het ik kan me ook voorstellen dat het inderdaad uh, de druk legt. Als ja. je alle drie moet bezetten, continu. Ja, ja. En toen werd zo, er dus hè? één ploeg. Hè? Dan ging je met de ene zondag op de Ernst Brokmaar en de andere zondag op Pietout. Maar op een gegeven moment werd het zo verweven dat ze dachten nou, uh, je hebt een zaadploeg en, en, en dan was de retonde het middelpunt. te voeren de boten tot de retonde. Ja. keer ze om en dan gingen ze weer. Oké, okay. okay, ik hoorde net dus de naam Ernst Brokmeijer. Heette er een boot naar Ernst Brokmeijer? Nee, nee, de Reddingspost. Oh, oké. Okay. Dan wil ik even ja. dus ook naar Ernst Brokmeijer gaan. Van, uh, uh, wat was voor jou precies de aanleiding destijds? Want je bent pas sinds kort uh, lid van de reddingsbrigade 5, 6, 87. Ja. Dat is nog niet zo lang. Maar wat was voor jou de directe aanleiding om je te melden? Of was er een aanleiding? Ja, eigenlijk twee aanleidingen. Eén, uh, ik was denk ik een jaar of acht. Ik vond het sowieso heel leuk uh, om iets, uh, iets te doen met je bent, water. Je, je komt uit Zandvoort, hè? Uh, uh, op dat moment woonde ik in Heemstede. Ik ben okay. geboren en getogen in Heemstede. Maar mijn hele familie komt uit Zandvoort. Um, ja, dus ik vond het en leuk om wat bij de rangevegade te doen, op mijn 7e, 8 in het zwembad, uh, het zwemmen te redden. Um, en daarnaast, ik zou bijna zeggen, um, en dat zie je bij heel veel verenigingen, is het ook een stukje family business. Ja. Ja, dat betekent dat mijn opa uh, was actief lid bij de rangevegade en bestuurslid. Uh, mijn tante is heel lang voorzitter geweest. Uh, mijn neven, en nichten en nu ook mijn achterneefjes en nichtjes lopen weer bij de rangevegade rond. Dus ja, als ik iets ging doen met water... dan was eigenlijk de keuze wel heel makkelijk... dat dat dus bij de range gegaan moest worden. Dat was ook. eigenlijk geen keuze. Nee, dus inderdaad vanaf mijn zevende, achtste in het zwembad. Um, uh, toen nog in de oude Duinpan. Ja. Um, um, ik heb nog meegemaakt dat het jaar dat Centerparks werd ge gebouwd mochten we bij uh, Sonneveld zwemmen. bouwen uh, Spallers. ondertussen ook uh, daar, geschiedenis. Ja. Ja, allemaal daar zijn we heen. begonnen. Ja. Toen uh, weg wegviel, uh, ja. konden we nergens anders terecht. Toen hebben we nog een jaar zwinters in Stokes ge gezwommen. Nou, ja. Maar ja, daar had je geen aanwas meer van kinderen. Er ja, waren de grote jongens die gingen op de fiets. Of met een oude auto gingen we... Ja, was voor de kinderen nou, te, te ver weg. weg. Ja, dat was te ver weg. Ja, ja. Maar je hebben ze, hebt... ze, hebben ze bij meneer Bouwers, Bies, meneer Biesenberger, de voorzitter... Ja. die heeft Nico Bouwers warm weten te krijgen... dat we nou dan vrijdagavond in dat zwembad okay. mochten zwemmen en trainen. Ik, ik wil van Ernst toch ja. nog even weten... Er was, je zegt nu de familiebusiness, het was logisch dat je deed... maar er was een intrinsieke motivatie voor jou toch om dit te gaan doen? Nou ja, wat ik zei, hè. natuurlijk. En, en, en mijn opa bij de reddingsbrigade. Ja, maar dat was en, toch niet zomaar dat... Uh, om, alleen omdat je opa bij de reddingsbrigade... Nou ja, en je hele familie bij de reddingsbrigade. En natuurlijk um, um, ook omdat je het leuk vindt om mensen te helpen en wat te doen. Maar als je 7, 8 bent, gaat het vooral om de lol. Uh, en vanaf mijn dertiende inderdaad naar het strand, jeugdopleiding en ja... Uh, maar je vertelde ja. net iets in het gesprekje over... De Tweede Wereldoorlog. Er ja, er precies. Er. En, en ik moet zeggen, dat, dat, dat kan ik je inderdaad nou uitleggen... dat is niet specifiek de reden waarom ik per se naar de Rains moest. Um, maar het is inderdaad wel zo dat mijn opa was bestuurslid bij de, bij de Rains um, Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn uh, twee uh, leden om het leven gekomen. Piet Oud en mijn opa. Piet Oud? Uh, ja, dat is de naam van de uh, Noordpost uh, ja, in de Precies, ja. ja, ja, ja. Uh, was ook een uh, zeer actief lid... Um, mijn app had de pech uh, uh, maar hier van de, van de drank en de slijterij. dus uh, met uh, ik zou bijna zeggen, de ontruiming van Zandvoort uh, mochten zij blijven als een van de... Ja, dat is dan bestempeld als noodzakelijke uh, beroepen. Ja, tegenwoordig zouden we dat een essentiële winkel noemen. Essentiële winkel en vooral vanwege limonade, suiker en al dat soort zaken. Ja, ja. Uh, tot um, um, eind uh, of halverwege 44 toen men dacht, ja, het wordt nu toch wel erg uh, nou ja, uh, benauwd. Uh, we gaan ook alle... Mannen die nog in Zandvoort achtergebleven zijn, moeten nu ook weg. Dus hij moest eind 1944 uh, ja, uh, met een groep mannen naar Haarlem toe. En had de pech dat hij uh, nou ja, onderweg een hartaanval kreeg. Uh, en dat helaas niet uh, overleefde. Uh, wat ik altijd begrepen heb, is zijn de overige mannen een aantal weken later uh, weer teruggekeerd. Dus was dat was echt een combinatie zeg, ja. van, uh, van pech. Oh, ja, ja. Uh, maar inderdaad, voor de Renningsbegade uiteindelijk een reden om na de oorlog... Ja. Uh, nou, letterlijk bij de herbouw, hè, waarbij ook de renningsposten weer terugkwamen... Uh, uh, beide posten te, te vernoemen naar een lid die uh, de oorlog ja, helaas ja, dat is niet heel laten ja, waardevol. Ja. Ja. ja, Piet Oud. Ja. Oké. Okay. Nou, weet je dat ook weer, Gert? Ja, nee, dat, ik, ik zal het ongetwijfeld ooit wel eens gelezen hebben in jouw krant, maar dat ben ik allemaal <laughs> denk ik een beetje vergeten. Even terug naar Tom de Rode. Wat is je meest memorabele herinnering aan jouw tijd bij de reddingsbrigade? Heb jij daar een mooie anekdote over, een verhaal over, iets bijzonders? Ja. Ik denk, je hebt meegemaakt met al die jaren. Je hebt maar, zoveel uh, meegemaakt. Dus al, is al iets je leven. Uh, ja. Ik overval je. Nou ja, uh, elke zondag was het natuurlijk anders. Maar de eerste, ik denk mijn eerste jaar van de post dat ik mijn eerste drinkeling uh, tegenkwam. Dat ja. was een bus met uh, Jonge Lui. Die zit uh, ja, boven bij Post Noord. Daar had je dat grote parkeertrein en zo. Die kwamen zo... Uit Duitsland met de bus. Badpakje aan, helemaal bezweet. En zo zee uh, in. Was een rare zee, dat weet ik me nog. En dat meisje van, uh, meisje van een jaar of 16. Nou, die wordt onwel, of tenminste uh, die verdrinkt. En dat is ja. mijn eerste. Ik kan me voorstellen. Dat dat, het echt, ja, ja. ja was je zelf dat 16, is. 17 jaar. Ja. Ja. En dat, dat heb ik altijd wel. Uh, ja, dat blijft ja, en erin, dan he? heb je, je je leuke dingen natuurlijk uh, bij de brigade. Worden uh, vroeger dan de Bond strandwagen. Ja, dan kwamen alle kustbrigades naar één plaats toe. Ja, en dan deden we roeiwedstrijden, zwemwedstrijden. Ja, dat waren hele evenementen. Want het is ook echt inderdaad een... een het is club, één grote familie, een grote familie. Ja, ja die ja. ja, brigadeleiden komen allemaal voor hetzelfde. En ja, dan zijn ze natuurlijk fanatiek. Katwijk was altijd een fanatieke club. <laughs> dat waren... Maar ja, dan, dan strijden om en zo. Ja, ja. Wij zijn mooi. één keer in de hoek van Holland zijn we kampioen van Nederland geworden. Kijk, ja, de, de, daar blijf je ook altijd bij. Nee, dat blijf <laughs> altijd bij. Nee, dat was een prachtig ja, uh, Echt, uh, dat, waren, dat zijn de leuke dingen. En, uh, ja, de samenhorigheid op een brigade, op een leden, die is echt. Uh, ja, maar als, dat zal je ook nodig hebben. Hè? Dat je, ja, uh, je moet als weten, het op aankomt, moet je, je echt op elkaar kunnen komen. Je moet je weten vertrouwen. dat je een rugdekking hebt. Ja. Dat uh, als ja. je samen in een boot springt. Dan moet je weten wat er gebeurt. Nou, je bent nog steeds actief binnen de reddingsvergamer. Nou, niet meer uh, zo actief als ik. Uh, <laughs> ze, ze zeiden thuis, is, jij bent eerst met de brigade getrouwd. Ja. En, dan, uh, <laughs> en dan met de rest. Had je ik zelf dat het ergens, ook het gevoel? Ik kan me dat dat wel eens gezegd wordt. Nee, maar, maar ik hoor dat nooit. <laughs> <laughs> en, uh, maar ik bedoel, dat, dat is gewoon zo. Je was echt uh, overal voor uh, ja. een hele, hele grote vriendengroep. We zwemmen nou nog. We beginnen weer als het water op temperatuur is ja. met, met Rob Vos en mijn broer. Nou, mijn broer zwemt daar nu niet meer mee, maar uh, de ik, ik ken Rob vanaf van, ook van zijn vijftiende jaar. Ja, nou, dus oude, we zwemmen we. al de, 63 jaar zwinters of zomers. Zwinters niet. Altijd, dan, ja. uh, zwemmen we met die groep. Ja. Dus, uh, en dat probeer je nog steeds vandaag de dag in ere te houden. Ja, ja. dat uh, proberen we. Ja. Het uitgangspunt is altijd tweede Pinksterdag. Beginnen we. Okay. In kort. En dan uh, tot nou, we nemen je niet op uh, en Pinkster staat ja, uh, voor de, maar de deur. Dit maar dit jaar Pinkster zal hij uit de droom het, het is, is nu in, nog niet zo heel erg lekker weer. Ja, ja. ja. Dus, ja, dus het is uh, nog niet... Uh. Dezelfde vraag ernst. Wat, heb jij een memorabele herinnering die je met ons wilt delen? Uit ja, dit, jouw reddingsbrigade tijd. Het is altijd, je zag Tom ook al twijfelen. De meest lastige vraag. Ja. Enerzijds omdat je soms merkt dat sommige dingen die wij ondertussen eigenlijk normaal vinden... helemaal niet, niet, normaal, niet zijn. normaal zijn. Nee. Uh, maar ik denk... Eén ding wat mij echt is bijgebleven, toen ik net begon bij de brigade, um, ja, zaten we eigenlijk een beetje in de overgang. Het werd steeds professioneler. Um, hele grote zoekacties, zoals je ze vandaag de dag regelmatig ziet, kwamen niet zo vaak voor. En ik weet dat ik een jaar of vijftien was en er een melding binnenkwam dat er een uh, katamaran uh, was omgeslagen. Er was een bemanningslid weg um, en er werd een hele grote zoekactie opgezet. Um, en ja, Ik was met een, een collega van mij, Erik Molenaar, net zo oud, allebei 15. Um, en wij mochten eigenlijk nog helemaal niet zelf met een snelle boot op pad, hè? want daar moet je voor getraind en opleiding. Niet zo streng als nu, maar ook toen al. En eigenlijk degene die, waarmee ik zou gaan varen, die, wij stonden al in het water en er kwam een boot aan, dus we gingen het water op. Maar het was best een flink zeetje. En die kijkt naar die golven en die doet een stap achteruit, die zegt tegen Erik, ga jij maar. <laughs> dus, Binnen 10 minuten zaten Erik en ik, allebei 15 jaar oud, in wat we hadden. Een brandingboot, dat was best een snel vaartuig. Wij op weg, het was echt best een end uit op zee. Hadden we nog nooit gedaan, dus we wisten ook niet hoe we ons moesten inmelden bij de redboot. En was toen nog de, de ingenieur Lauwers. Ja. Um, en, en ik weet nog dat de, de commandant van die tijd, die was ondertussen naar het politiebureau. Om, de politie had ook nog een boot en die hadden geen bemanning. Dus ze gingen de politieboot ook lanceren om ook mee te zoeken. En ja, je moet je voorstellen, op zee ontstaat dan zo'n zoek rij van allemaal bootjes naast elkaar. Dus wij keurig daartussen. En uh, ja, totdat de politieboot aankwam met onze commandant destijds. En die zag ik echt bijna omvallen toen hij daar eerlijk aan mij zat zitten. Ja. In die boot tijdens die zoekactie. En het ging overigens fantastisch. Um, in van de zoekactie. Um, um, um, maar dat maakte heel veel indruk aan omdat we daar op pad gingen. Um, uh, het andere wat natuurlijk indruk maakte is dat uiteindelijk die zeiler die avond niet is teruggevonden en pas een aantal dagen later uh, ergens, uh, volgens mij richting Bloemendaal, ik weet niet eens precies waar, ja, uit het ja. water is gekomen. Hmm. Maar dat idee dat je, ja, dat was kleine mannen, ja, eigenlijk kon je, je zo'n grote actie Ik zou bijna zeggen, dat zou nu ook echt niet meer kunnen gebeuren. Ja. Um, het is allemaal veel professioneler, maar toen, ja, dat klinkt heel, alsof ik ook al heel oud ben, maar ja, toen kom het ja, ja. Was, je nog. Was, je, was, je was jong en je wilde wat, hè? En, ja, uh, ja, daar dacht je niet over na. Dat schreeuwde om actie. Ik, uh, ik heb nog uh, een laatste vraag eigenlijk in dit verband. Binnenkort bestaan jullie zoveel van jaar, hè? ja. jaar. Uh, staat er iets bijzonders op, uh, op het programma? Heb ik wel De ideeën? Ik, of ik, ik dat... zit niet meer bij het bestuur, dus. We ja, ja, ja. gaan dat uh, zeker uh, groots ja, ja. vieren. Um, um, um, um, en, en het zal een combinatie worden van, ik zou bijna zeggen, een aantal traditionele zaken die bij een jubileum horen. Denk aan een receptie, een activiteit voor je actieve strandwacht en instructeurs, Maar we zijn op dit moment ook heel hard aan het broeden om een aantal aanvullende, leuke, nieuwe dingen te bedenken ja. uh, die we in uh, 2022 uh, bij ons 100 jaar bestaan uh, kunnen gaan doen. Het lijkt mij leuk als ik de verhalen hoort dat er best een leuk jaarboek zou kunnen komen, opgetekend met foto's en ervaringen van mensen. 100 jaar. Zit dat er in de 100 ja, jaar? Wordt er, al, daar uit. wordt wel over nagedacht ja. en of dat dan een boek wordt of een krant of een. Een magazine, dat is tegenwoordig ook helemaal hip. Ja. Daar zijn we nog niet over uit. Ik zou van een krant uh, gaan. Ik, ik hoor dat een krant aantrekkelijk is en ja. dat die ook heel goede korting geeft. Jazeker. Uh, dus daar gaan we zeker mee praten. Dat ja, komt, nou, komt goed uit. De uh, kranten eigenaar uh, zit hier op de tafel. Dus we kunnen gelijk uh, zaken doen. De, uh, hebben we ook bij de vorige jubilea, en of dat dan 90 jaar, 75 jaar, ja. 50 jaar zijn ook fotoboekjes ja. verschenen. Dus er gaat zeker zoiets ook uh, Ik vind 100 jaar vind ik echt wel een mijlpaal. Ja. Even ja. anders 50 ja. is leuk. Maar 100 jaar, dat vind ik toch wel heel bijzonder. Wat is jullie oudste lid? Enige idee? Nou, is er eigenlijk een maximum leeftijd? Dus, uh, is je Kan blijven? Ja, nee, nee. nee, nee, nee, ik, nee ik, wel, je, ja, die zijn gewoon nog lid. Die blijven gewoon lid ja? dus, Laat ik het zelfs. Ik denk dat we ergens inderdaad nou ja, rond 70 jaar denk ik het oudste lid is. Maar maar, is je dan ook nog actief lid? Of, uh, nee. Dus, want is daar een grens aan? Of, of is dat gewoon? Nee, er is, er is, is geen grens uh, hoe lang je actief mag zijn. Um, en natuurlijk voor natuurlijk om livecard te zijn, ja, moet je toch Kijk, fysiek ook wel ja, wat dingen precies, kunnen. Ja. We hebben daarnaast ook natuurlijk alle ondersteunende rollen in, bestuur, instructeur. Uh, maar we zien vooral heel veel oud-leden, blijven ook gewoon lid. Ja, als ze maar donateur blijven. Nou ja, precies. Uh, blijf, maar maar ook, ook vanwege de waarderingen, dat zijn, ja. dat zijn nou ja, leden die zelf heel veel inzet hebben gepleegd. Um, um, ja, En dan zeg je niet op haar manier: nou, je bent de oud doei. Ja. Um, ja. Die, ja, die, die proberen we zo lang mogelijk te betrekken bij de club. Theoretisch, ja. zou bij zo mogelijk, uh, theoretisch zou het mogelijk zijn dat er iemand 100 jaar lid is. Want je kunt je, <laughs> ja. je, je baby maar dat, maar dat is het niet. Dat Ik is weet niet. dat, oh, dat, is dat heel al... lang uh, de heer Bakos het langste ja? lid was. Volgens mij heeft hij 80 jaar gehaald. Okay. 80 jaar lidmaatschap. Ja. Uh, en ja, nu zal ja, iemand, dat zal in die buurt zijn, 70, ja. 80 jaar. Mooi. Ja. Ja. Nou, ik denk dat dat soort mensen het heel erg op prijs stellen om een, een, ja, een jaarboek te hebben. Dat de, in de loop der tijden beschrijft en ook in de loop der tijden zijn waarde blijft houden. En dan de volgende editie komt bij 200 jaar. En dan om de 100 jaar een jaarboek kun je toch een mooi rijtje <lacht> opbouwen. Ik uh, wil u heel uh, hartelijk bedanken. En uh, het was mij een eer om het uh, Twee van zulke uh, hoge onderscheidingen aan oh, tafel no, te no, mogen no. zitten. <laughs> ja, vind ik vind het toch altijd wel bijzonder. Heel erg bedankt voor dit gesprek. Dankjewel. En dan nu een bijzonder gesprek in de Zandvoort podcast. We zijn andermaal aangeschoven in het Hans Davids Museum Zandvoort. En we hebben dit keer twee gasten. Alle twee van de Nederlandse Algemene Miniatuur Autoclub. Ik vind het wel een naam hoor. Maar goed, ik, ik heb het eruit. Um, we hebben tegenover ons zitten uh, Robert Servaas. Die voorheen de PRD voor de club. En uh, Bart van den Akker. Die nu nog actief redacteur is binnen deze club. En nog tal van andere dingen doet. Als uh, introductie wil ik even vol volgende beginnen. <coughs> Mijn ouders hadden vroeger een, een een huishoudelijke artikelenwinkel, Annex speelgoedwinkel. En ik was een jaar of acht en uh, ik mocht altijd mee met de inkopen doen. Dus ik had de hele verzameling, zussen kunnen wisselen, lookie look, ik had alles. Maar mijn vader verkocht ook Dinkitoors en de Maxbox. En ik heb een moment heb ik gehad dat ik alle Dinkitoors had die er maar te krijgen waren. En alle Maxboxes in de oorspronkelijke verpakking de blauw gele doosjes. Ah oh ja. Die kostte toen 95 cent. En ik geloof dat er toen in de eerste instantie 75 exemplaren van waren. Die had ik allemaal. Dat Ook in de meen. tweede serie had ik ze allemaal. Ook alle dinketoys had ik. Die waren wat luxer. Met bandjes en dingetjes. Grote. Grote. En toen heb ik één hele grote fout gemaakt. Blijkt nu, na 60 jaar. Ik heb er geen eentje meer. Van, ik heb ze allemaal weggegeven. Ik, ze, zijn, ze zijn verloren geraakt. In de speeltuin. Uh, kortom. Had ik miljonair kunnen zijn als ik ze nu allemaal nog gehad had? Dat is de vraag. Nee. <laughs> uh, nee. nee ik was er bang van niet. Maar op een gegeven moment... Is het zat wel gerust, toch, Gert? Toen, ja, <laughs> nou, ik ben, ja. Mag ik wel opmerken dat je een heel verwend jongetje bent geweest? Ja, ja, ja, dat, dat, nee, dat gevoel nou, kreeg ik ook toen je dit zei nou, vertellen. Enerzijds komt dat omdat ik ze van mijn vader kreeg. Precies. Anderzijds komt dat omdat ik af en toe een autootje wegnam zonder dat in het boek te schrijven. Ik geef dus eerlijk toe, ik heb mij schuldig gemaakt aan diepstal van sommige Maxboxes. Maar het ergste vind ik, ik heb niks meer. Bij mij is het opgehouden. Hoe is die liefde bij jullie ontstaan voor de miniatuurauto? Uh, Bart. Ja, dat is bijna niet te zeggen. Ik kan, ik, ik kan mij nog herinneren dat ik drie was. En dat ik van Sinterklaas <laughs> ja dat klopt ja. Ben, ja dat ik van dat Sinterklaas van Dinky Toys ja. een Volkswagen kever en een lelijke eend kreeg weet je welke ik gekregen heb voor Sinterklaas ja. die groene DAF zonder ja. ruitjes ja ja ja ja maar dan ken je die nee, nog ja natuurlijk maar dat is geen okay. Dinky was toch een Dinky nee natuurlijk niet dat is een Lioncar <laughs> Dat is een Nederlands fabrik oh, fabrikaat, meneer. <laughs> Oké, okay, sorry. Ik moet, ik moet ja. meteen even iets rechtzetten. Ja, ja. Dinky Toys uh, uh, zijn heel belangrijk geweest in het verleden. Ja. Verges je niet, nu nog steeds, zoals we hier zitten, zijn er enorm veel merken die ontzettend veel miniatuurauto's uitbrengen. Ja. Wij hebben, ja je zegt de Nederlandse Algemene Miniatuurauto Club god wat een naam. Nou, wij praten gewoon over de namak. Ja, de, de NAMAC, mag, ja. <laughs> De NAMAK heeft een site, ja. namak.nl, hoe kom je erop? Daar staan dagelijks nieuw verschijnde miniatuurauto's op. Dat is een enorme. Nu nog steeds, dagelijks? Nu nog steeds het is een enorme industrie. Verzamelen is iets wat bij mensen uh, in de genen zit, denk ja. ik altijd. Of je nou postzegels verzamelt, of vingerhoedjes uh, of miniatuurauto's ja. dat maakt Het gaat niet om uit. het verzamelen Het wel. gaat om ja. verzamelen. Die drijfveer heb je of die heb je niet. En. Uh, ja, ja, Verzamelen gaat dus inderdaad nog steeds ook door, ook bij jongelui, jonge jongens. Er zijn nog steeds auto-gekke jongens, Godzijdank. Ja, dat is wel hoopgevend ja. voor de ja, verzekering. Ja, maar die verzamelen dan wel andere dingen en, en ja, daar, daar uh, haakt de industrie dan ook op in. De andere schalen, uh, uh, soms goedkoper, want ja, als je, als je tegenwoordig een, een mooie miniatuur wil hebben in een zeg maar populaire schaal 1,43. Ja, uh, 50, 60 euro is niks. Ja. Nou ja, als je uh, zeg maar een jonge beginnende verzamelaar bent, kan dat best een, een dat duimpel er zijn. In, ja. nou Tegenwoordig heb je een schaal 1 op 64, die had je vroeger ook al. Maar die is tegenwoordig uh, ontzettend aan het uh, toenemen in populariteit. Ja, en, en dan kost een heel mooi nieuw modelletje. Ja, een tientje, 15 euro. Maar waar komen en, die dingen dan nu vandaan? Want vroeger kwamen ze gewoon Engeland ja, uit Engeland volgens Ja, ze worden overal Nog? gemaakt. Er wordt natuurlijk heel veel in China ja. gemaakt. Ja. Maar ook in Amerika is vooral ja. bijvoorbeeld 1.64 heel populair. De, dus heel veel uh, dingen komen ook daar vandaan. En je ziet ook dat er heel veel 1,64 modellen. dat zijn modellen van Amerikaanse auto's, van pick-ups, van, van uh, ja, Amerikaanse busjes, noem het maar op. En veel autosport ook. Veel autosport ook. Over de hele wereld is er gewoon heel veel verzamelaars. Er zijn heel veel verzamelaars over de hele wereld. Maar die 2A3 die, die, die, was, ja. die, die betreffende auto, ja. die heb je nog? Jazeker. Kijk, dat is mijn fout geweest. Hoe <laughs> lang is dat geleden als dus vragen mag? Nou ja, ik ben, ik ben net uh, vorige, dat is 60 jaar geleden. Ik ben vorige week 63 geworden. Maar dat zijn, kun je dat nu aanmerken als zeldzaam? Nee, absoluut niet. Okay. Dat, is het, dat is de grote fout, want vandaar ook die opmerking dat je geen ja? miljonair zou zijn geweest. <laughs> Vergeet je niet, merken toen inderdaad, als, als uh, Dinky Toys, Corgi Toys, Matchbox, noem maar op, die maakten een enorme, veel gemaakt enorme aantal. Oh, ja. okay. Dus er, is, zijn, er waren toen zoveel kleine jongetjes, zoals jij en ik toen, die die auto's kregen. Ja. En daar ga je vervolgens, die, gaan, die gingen ermee spelen en er gebeurden de meest verschrikkelijke dingen ja. mee. Nou, 98% van wat Dinky Toys ooit gemaakt heeft, is in feite, ja, leuk. Het is hartstikke leuk. Er zit veel nostalgie in. Maar voor een verzamelaar die nu dit soort modellen verzamelt, ja. dan moeten ze in nieuw staat zijn. Ja, en in het originele doosje. Ja, dat dan, laatste. Ja. En dan praat je wel over, dat, dat kan dat heel erg afhankelijk van wat het is, want dat is ja. ook zoiets. Er zijn heel dure Dinky Toys, maar die zijn gruwelijk zeldzaam. En het zo, als er zoveel het zijn maar ook zoveel verzamelaars en zoveel miniatuurautootjes, ja, Tuurlijk. Dan, dan ben je altijd op zoek naar die ene bijzondere, denk ik. Ja, ja. Maar ik had ze allemaal in de oorspronkelijke verpakking. Ja, ja dat is uh, jammer dat je ze weggegeven had. Dan ja, hadden, ja. Wij, hadden ja, je wij hadden elkaar eerder moeten leren kennen. je ja, ze ja, mij Ja, 60 geleden ja. of zo. Maar om even terug te gaan: dat Volkswagentje. Ja, daar zijn misschien wel 5 miljoen van die Volkswagentjes gemaakt. Ja. En, ja, en denk ik toch veel wel, zijn nog steeds ook redelijk in conservatief in die dingen. Want dat Volkswagen was een, een kevertje, een, een ovaaltje. Wat van middenjaren midden jaren 50, zeg maar. Maar ik kreeg hem in 61. En die hebben ze nog tot, weet ik veel, 768. Hebben ze datzelfde ding gemaakt? Dat was toen al een hele oude auto. Ja. Die was al totaal uit de tijd. Maar, ja, johan, het verkocht, maar, de, maar de echte auto's, de, de modellen, die gaan ook... ...geloof ik tussen 7, 8, 9 jaar mee of zo... ...voordat er een model vernieuwd wordt. Ja, dat is, heel, dat dan dat voor de, de, is wisselend per merk. Dat, dat Want dat, dat je, volgt natuurlijk die, die miniatuurauto uh, de, de, de huidige, Ja, de, inderdaad. De, wat, net wat Robert al vertelde over wat er nu al uitkomt... ...dat gaat inderdaad... ...dat zijn a, zeer actuele auto's vaak ook. Ook ja. ja. Ja, uh, de klassiekers. Maar dan gaat het om miljoenen. Dat gaat ook om enorme aantallen. En er zijn natuurlijk, want dat is de andere kant. Er zijn fabrikanten die specifiek dingen maken voor verzamelaars in heel kleine oplagers. En dan praat je zomaar over 100 euro voor een autootje. Ja, ja, wat wat maar... is jouw meest, uh, meest uh, exclusieve model wat je hebt in privé? Uh, ik denk... Dat is, een, dat is toch een dinky toy. Dat is toeval, er zit een heel verhaal aan ja. vast, dat zakje ja. onthouden. Lekker dan. Er is, een, uh, er is ooit een keer een, ook stom natuurlijk, want dat was commercieel gezien heel slecht van dinky toys. Ze brachten een Engelse vrachtwagen, een Leyland, als autotransporter, met zo'n oprijptoestand die je naar beneden kon draaien. Die hadden ze in Engeland gewoon in het rood, maar die is in een andere kleur alleen gemaakt voor de Amerikaanse markt. Oh. Alleen die Amerikanen zaten helemaal niet op een Engelse vrachtwagen te wachten. Het stuur zat verkeerd. Dus, er ja. zat dus niet eens een stuur oh. Dus met andere woorden, dat ding is naar Amerika verscheept. En dan werd het gewoon niet verkocht. Want dat was, dus dat is heel zeldzaam gebleven ja. in die kleur. Okay. Die rode, en, die gewone rode. Maar deze? Maar je hebt een blauwe. En ik heb een geel met grijs. En wat, oh. wat zou die ongeveer moeten kosten op de beurs? Hij is niet te koop. Nee, voor maar, mij is onder geen voorwaarde te komen. Nee, maar goed, ik doe een bot van 10.000 euro. Ja, nee, dat, dat is geletstikke <laughs> ook. Dat soort bedragen gaat het niet om. Nee nee, nee, nee, nee, veel minder. Veel minder. Veel minder. Ja, ga ik even naar je buurman. Want heb jij ook een uh, hele bijzondere collectie? Nou, niet zo bijzonder als die van Bart. Uh, ook een, een stuk Kijk, kleiner. En die heb je. <laughs> en en ik, uh, uh, ja, ik ben nogal wat geswitst in, in, in mijn verzamelaarsleven. Ja, ja? Ik begon ooit met Lego en... Uh, ja, majorettes. Want die, uh, ik ben, ben een, een paar jaar uh, jonger, zeg maar. En die majorettes kon je gewoon kopen. Zeg maar, Wacht even. Majorettes moet ik dan denken aan die dames met die stokken? Nee, nee, nee. majorette is... Okay. is uh, oh, ik, ik weet niet of het nog bestaat. Ja. Maar het was in ieder geval een Frans uh, merk. Ah, wat ah, wat ja. modelauties uitbracht in, in een... Kleine schaal wat je ja, kunt vergelijken oh, beetje met 1 op 64 zeg maar. Ja. En die kocht je gewoon bij de benzinepomp. En uh, ja, daar, daar uh, als ik van, van mijn opa weer wat toegestopt had gekregen. Dan liep ik op de terugweg naar huis langs de pomp. En dan haalde ik weer zo'n autootje uit, uh, uh, uit de trek. Maar dat waren toch de goedkopere. Dat waren goedkopere. Maar dat was voor mij daardoor een hele leuke manier om een collectie autootjes ja. uh, uh, uh, samenstellen. Bovendien kon dat uh, heel mooi uh, gecombineerd worden met al dat Lego wat ik had. Ja. Want daar had je ja. van de ja. stratenplannen. Van, dus ik bouwde hele steden ja. maar, waar ik met die matchboxjes en later ook Cicus uh, in de rondte kon rijden. En Fuco had ik ook nog. Ja. Die ja Ja goed en mijn vader is altijd internationaal chauffeur geweest. Dus op een gegeven moment kwamen de uh, modelbouwdozen in. Uh, in, in zicht, zeg maar. En daar heb ik er in, in de jaren toch wel behoorlijk wat van gebouwd. Maar ja, ja. die uh, zijn een hele andere schaal. nemen, dus ook ontzettend veel ruimte in. Ja. Ja. Dus op een gegeven moment is ook dat weer keuzes maken. En uh, toen werden het vrachtwagentjes in 1 op 87. Want dat werd ineens ook uh, door fabrikanten die toen uh, opkwamen, werd dat ineens gebouwd. En toen kwamen er ook ineens allerlei vrachtauto's in, in uh, opdrukken van Nederlandse transportbedrijven. Ja, en als ik met mijn vader meeging, zag ik dat onderweg rijden. Dus ja, dat moet. Moeten jullie die hebben. ook hebben in miniature? Ja, dus, dus, dus, dus daar had ik op een gegeven moment ook een hele collectie van. Maar je zegt dat je, dat je af en toe moest selecteren omdat anders te veel werd? Ja, nou ja, dat is dus, een heel lastige dus, klus eigenlijk. Of? Ja, nou ja, toen heb ik op een gegeven moment gewoon de, de, de modelbouwdozen, die heb ik weggedaan, de, de gebouwde modellen. Uh, uiteindelijk heb ik ook uh, een keer de keuze gemaakt van: oké, okay, ik wil nu. Naar de personenauto's. En dan de collectie 1 op 43 opbouwen. Dus dan heb ik alles wat 1 op 87 was aan vrachtauto's heb ik verkocht. Oké. Okay, en, ja, en, en inmiddels heb ik een redelijke collectie 1 op uh, 43 personenauto's. En daar zijpelt ook wel het een en ander aan 1 op 18 binnen. Wat, wat, wat toch wel een, een verzamelschaal is die, die ja. een soort van opkomst komt. Maar ja, daar worden zulke mooie dingen in uitgebracht. Dat ja. ik dat ook prachtig vind. Dat staat een beetje als een sierad in, in, in, ja, in een de kast in de huiskamer. En geldt het dan ook dat die grotere modellen uh, gedetailleerder zijn? Of in plaats van die kleintjes? Of? Nou ja, dat hoeft niet eens. Want dat als je niet. ziet wat, wat ze in 1 op 87 en zelfs tegenwoordig 1 op 64 aan detaillering kunnen doen, ja? dat is onvoorstelbaar. Als je, als je hem op de goede manier fotografeert, dan is dus zelfs een 1 op 64 niet, niet okay. het onderscheiden van een echte. Ja. Dus, dus Dat maakt niet zoveel uit. Maar dan begreep ik wat jullie zeiden dat je uh, miniatuurauto's vroeger personenauto's, maar je hebt het ook met tractoren, vrachtauto's, ja, pick-ups ja. ja, dus, Het is niet van niks algemeen, Nee, uh, maar wat is jouw, voertuigen. Wat ja. is nou jouw specialiteit uh, Bart? Die heb ik niet. Je sprak van <laughs> alles. Die heb ik niet. Ik, ik verzamel wel voornamelijk 1 op 43, zeg maar dat oude Dinky toys van ja, maar. ja, Maar dat is de schaal, maar ik Ja, qua ja soort. ik verzamel uh, personenauto's, racewagens, vrachtwagens. Uh, Echte klassiekers, uh, maar ook inderdaad af en toe heel nieuwe en heel moderne dingen. Als, uh, ik noem maar wat, als BMW met, voor het eerst met een elektrische auto komt, de i3, dan wil ik die hebben. Want dat, vind ik, dat is een bijzondere mijlpaal in de autohistorie, dus die moet ja, je hebben, klaar. Okay. Ja. En in feite, want dat zegt, dat, uh, verzamelen is iets anders dan vergaren. Dat wil ik net ook even opmerken. <lacht> het is niet zo dat, dat degene die het meeste heeft de winnaar is. Daar gaat het niet om. Het gaat om, het gaat om wat je daar staat en waarom staat het dan. En, uh, dat je in feite achter elk model een verhaal hebt. Waar, hoe je aan gekomen bent en waarom je je hebt. Ik durf te zeggen dat achter alle modellen die ik heb. Ja. Daar kan ik een reden voor aangeven waarom ik hem heb. Okay. Nou hebben wij hier eerder in de uitzending gehad. Een meneer die uh, verzamelde en die maakte ook auto's. Waar Jan Lammers ooit gereden had. <laughs> ja. En uh, ik stelde hem de vraag. Die stel ik jullie ook. Hij heeft uh, zo'n beetje zijn hele huis volgen. Ropt met auto's, totdat zijn vrouw zei: tot hier en niet verder. Toen heeft hij ook het toilet nog in beslag genomen. Ja. Maar hoe zit het bij jou bijvoorbeeld? Waar laat je al die oh, auto's? Ik, ik, kom, ik kom vanwege mijn functie voor de Namak. Ik ben redacteur van het clubblad. Kom ik nog alles bij verzamelaars binnen? Ik ken deze meneer, ken ik ook. Dat is Paul Beijersberg. Ja, Dat is Paul, ja, ja, ja. Paul Heel enthousiast. Ja. Ontzettend enthousiast, prachtige verzameling. Ja. Maar het valt toch wel mee bij hem hoor. Oh, oh vind oh. je? Ja, ja. wel ik, ken, ik, ken, ik ken mensen die echt het hele huis vol hebben staan. Ja, maar en jij dan? <laughs> ik heb uh, het geluk dat ik inderdaad de ruimte heb en dat ik uh, mooie zware vitrines heb en alles staat achter glas en zichtbaar. Maar het okay. huis staat vol? Nee. Eén kamer. Hoeveel auto's okay. heb je dan ongeveer? Ik heb er iets meer dan 3000. Dus dat valt wel mee. Denk ik nou ja, Het is, is een miniatuur, hè? Dat ja, is ja, dat is ja, nee, dat is dat zal, Ik Het hoeft er ook geen 4000 te worden. Dat is net wat ik zeg. Het, gaat het, het gaat niet om de aantallen. Nee. Maar ga je ook, uh, doe je ook nog wel eens wat aan? Dat je denkt, nou, dat heb ik. Ja, dat gebeurt. Want ik wil wat maken of ik ben op, op een bepaald moment. Uh, en dan ga je naar beurs of zo. En dan, uh... Ja, dan komen we weer aan een prachtig, uh, prachtig onderwerp. Oh. De, na, de, NAMAC, de NAMAC organiseert al vele jaren uh, ruilbeurzen. Het officieel heet het ruilbeurzen, maar in de praktijk wordt er niet zoveel geraald. Het is handje klapt. Uh, Zes keer, per jaar. Zes keer per jaar in Expo Houten. Dan moet je denken aan een kilometer tafels. Een Zo kilometer, hè? Ja. Die staan vol met miniatuurauto's. Daar komen, uh, daar komen uh, zowel verzamelaars als aanbieders vanuit nou, bijna heel Europa. Dat is ook de grootste beurs in Europa op dit gebied. Vijfduizend leden zei je? We hebben, ja, we hebben vijfduizend leden, ruim vijfduizend leden. Ongelooflijk. Ja. En, uh, nou ja, die komen niet, misschien niet allemaal, maar in ieder geval er komen duizenden mensen. Inderdaad, ik heb mensen gesproken uit Roemenië, uit Tsjechië, uit Spanje, Italië En die komen en die komen naar de houten de te om vrijden. daar oftewel te verkopen, ja. oftewel te kopen. Heb je er wel eens over gedacht om iets in Zandvoort te organiseren? Nou, in Zandvoort is wel eens wat georganiseerd. Want we hebben met een aantal keren heeft de NAMAK meegewerkt aan tentoonstellingen hier in het Zandvoorts Museum. Ja, in zandvoort, maar ik bedoel, ook ja. grootschalig, gewoon zoveel mensen met een ruilbeurs. We hebben ruimte ja, genoeg in Zandvoort. Dat is niet. Ja, nou, dat is, mooi, dat het is het? mooi bedacht. Zeg, we hè? hebben geen echt congrescentrum waar je over niet muziek kan. Je moet op, één ding op, niet op, vergeten: we zitten met, de NAMAK zit al zoveel jaren in houten. Ja, dat en? internationaal onder verzamelaars is houten. Een begrip. Ja, ja. ja meestal, een begrip ik, was, ik was in Italië op een beurs ja. in Padua, ja. daar, koop, daar koop ik dus inderdaad Italiaanse miniaturen, als ja. die hier bijna niet tegenkomt, die ga, ik daar, die, ga ik, die ga ik daar kopen. En er was op een gegeven moment een handelaar en die vraagt waar komt u vandaan, dus ik zeg vanuit Nederland. En die zegt, uh, ah Holland, Holland, ah Oeten. Oh, ja. ja. Hij ja. kende dus Houten ja. als de beurs. Maar ja. moet je horen, één ding hè, Zandvoort. Ja? Formule 1, ja? max verstappen, ja? circuit, autorace. Dus als ik aan miniatuurauto's zou denken, of überhaupt aan auto's, denk ik aan Zandvoort. Dus neem het eens een overweging ja, maar, om een ja, maar, keer ja. hier... Een, ja. van, ik wil nog even naar je collega toe. Ja. Neem het eens een overweging om een keer af te wijken van standaard ja. houten. Dat is toch maar een klein lullig dorpje bij Utrecht. Ja, maar het ligt wel mooi. Heel centraal, zand. He? Hij, al, maar, hij ik kon het in het niet direct, dus hij verkopen. We ja. proberen Zandvoort te ja. verkopen. Ja, ik en ja. als ben, ik hoor dat er zoveel mensen komen. Ik ben zeer verknocht aan Zandvoort. Laten we dat voorop stellen. Nou, ik zit hier niet voor niks. Nou, we, <laughs> een klein duwtje en volgend jaar. Ik heb nog geen excuus. Ik organiseer de beurs niet. Heb invloed. Nog even naar je collega. Ja. In ons voorgesprekje had je het over een truckfestival. Want je bent redacteur van een truckblad. Ja, ik ben redacteur van Truckstar ja, en maar, uh, wij ik... organiseren elk jaar een heel groot truckfestijn, ja. festival. Ja en dat is ooit zeg maar uh, in, um, in Zandvoort begonnen ja. en uh, toen ik uh, klein was uh, kon ik uh, vanuit Ermuiden mijn uh, geboorteplaats op het fietsje naar Zandvoort om daar ja. uh, al die vrachtwagens te zien. Ja. Ja, en waarom dus... zien we dat nu? Dat zien we ook niet in Zandvoort. Waarom nee, niet? dat komt omdat Te we groot uh, al, al vele jaren Assen inmiddels hebben ja. gekozen als plek. Jammer. En dat is voornamelijk vanwege ruimte. Ja. Sander ten Bosch, die vroeger Assen deed als uh, PR-man. Die doet het tegenwoordig voor Zandvoort. Hè? Zal ik iets eens op je afsturen? <laughs> ja, maar daar wordt het circuit niet groter van. Nee, dat is nee even... maar het hoeft het niet ja. met 500 vrachtauto's. Ja, maar we, we hebben er nu 2200. Ja, en dan dat moeten doet... we nog... Meer dan de helft van de aanvraag moet we teleurstellen. In ik zou er geen vieren. ruimte zijn voor een tweede editie naast Een kleine houten, de, de expo-beurs. niet daarnaast nog een ja. Ja, ja, ja. tweede beurs ah, Ik, ik denk een stapje verder. Ik zei zeer terecht, zei je, circuit, Max Verstappen enzovoort. Ja. Het zou misschien leuk zijn om een specifieke autosport, nou, een miniatuur ja, racewagenbeurs autosport. Organiseren, dat, dat zou kunnen. We toch een stapje verder daarmee. Ja, ja, ja, ik geef een overweging mee. Ja. Om, we hebben nu een pop-up museum in Zandvoort waarin uh, Paul Position, dat is ook een winkel hier in Zandvoort, die miniatuur autosport. Ja, weet ik, ja. uh, die jullie ongetwijfeld bekend. Ja, ja. Ik geef een dringende overweging om <laughs> Zandvoort ook in te schakelen als het gaat om dit soort festivals. Zandvoort is het autodorp van Nederland. Als ze ja. niet. En houdt het al helemaal niet. Ja, maar... dus, als dit de consequenties van dit gesprek, dan ben ik heel tevreden. Ik durf veel geen enkele toezegging over te doen, nee, maar nee, ik vind het zink, idee. Nee, maar dat knippen we er gewoon uit. ja. ja, ja. ja, ja. ja, ja. de is gemaakt, soms zou heel graag een ja. rol willen spelen nou, in ik, alles ik zag, wat met auto's te Mag ik het nog even opvragen? Ja. Want het, het grappige is inderdaad, die zegt van Max Verstappen enzovoorts. Ik zeg altijd, historie is alles tot en met gisteren. Ja. ja. We zitten nu te wachten, ik, maar heel veel verzamelaars Bezienig. van Autosport... zitten te wachten op de auto waarmee Max Verstappen net de Grand Prix van Monaco heeft gewonnen. Ja, ja. Dat is natuurlijk een unieke mijlpaal. Ja, ja. Dat miniatuur, dat gaat er komen. Want ik weet dat de minimaal twee fabrikanten zijn dan bezig om die te maken. Zeg, ja. En dan ken ik ook iemand die gaat het namaken waarschijnlijk nu thuis op zijn zolderkamer. Paul En ja. ja. ja. ja. Nog even ja. één ding. Uh, ik heb begrepen, uh, 21 augustus... Ja, is de volgende, die is dan nog in Houten. Ja, uh, want, die is dan nog in ze Houten. De laatste in, ja, in houten. houten, ja. ja. Blijven volhouden. Ik nee, blijf echt wel ja. doorgaan. Ja. Ja. We, we knippen alles eruit wat niet. Ja. Ja. Ja. En daarom Houten komt niet meer nee. terug in deze podcast. Dat klopt, 21 augustus? Ja, 21 ja. augustus, dat is uh, sinds februari vorig jaar, door alle andere bekende omstandigheden, konden er geen beurzen en geen evenementen georganiseerd nee. worden. Ja. 21 augustus, die datum, die stond al heel lang vast, want we moeten het natuurlijk van een jaar van tevoren plannen. 21 augustus is inderdaad weer voor het eerst weer de beurs in houten. Ja, daar kijken naar uit. Iedereen. Ja, ik ook enorm. Ja. Iedereen die, ja. iedere, iedere miniatuurauto miniatureauto verzamelaar in Nederland te, te popelen, inderdaad, om daar weer ja. naartoe te gaan. Ik kan me voorstellen, ik heb naar jullie website gekeken. Ik kan iedereen aanraden wat ze doen. Want er staan heel veel mooie auto's op. Het nodigt wel uit om uh, dit jaar nog naar Houten te gaan voor de beurs. Om dan wat te kopen en eventueel te ruilen, hoewel wat niet veel voorkomt, heb ik begrepen. Misschien kun je die verzameling dinkjes weer opbouwen. Ja, <laughs> ja alles nou, wat je vroeger maar, had, is nog te koop hoor. Mijn vader is overleden. Bestaat Toys trouwens nog? Nee, nee, nee. En Matchbox ook niet? Matchbox wel, maar dat is, dat is al een aantal keren in andere handen over. Maar... waarschijnlijk. Ik, in ieder geval, Matchbox als merk is er nog steeds. Oké, okay. okay, nou dat, dat, is, <laughs> dat is goed om te horen. En ja, ja, maar Gert, we, er, ik heb een beetje afgevonden, hè. Dat is niet erg om... vind, maar voor mij... Uh... Maar we hebben vastgesteld 21 augustus. We hebben vastgesteld ja. houten ja. 2021. 2022 in Zandvoort. 22, nee, dat 22. En, <laughs> en iedereen die miniatuurauto's verzamelt. Ongeacht wat dan je specialiteit is. moet gewoon lid zijn van de namen. Ja, dat heb ik begrepen. Ja, dat, uh, dat is duidelijk. Jullie zijn de over... wat dat betreft. Ja, ja, ja, ja, ja dat als, je, als, als je serieus verzamelt. ben je ja. lid van de namen. Ja. Punt. Ja. Mag ik jullie bedanken voor dit gesprek? Ja, graag gedaan. Graag gedaan. En, uh, we gaan het ergens plannen. En dan horen jullie. Bedankt. Ja, dank wel. Nog even een klein uh, nastukje, want we waren vergeten om jullie uh, on the road music te melden. En jullie hebben inmiddels kunnen nadenken. En uh, wat zijn jullie uh, favoriete stukjes muziek tijdens het autorijden? Uh, even kijken, wie begint er? Robert. Oh, ik, ik mag, mag beginnen. Ja. Uh, okay. Ja, Wat is jouw ik, favoriete muziek tijdens het rijden en waarom? Ja, ik, ik hou van zeg maar de, de symfonische. Uh, ja, soms uh, roepen ze dat oude lullen muziek. Nee, Ouwe muziek. Maar uh, ik ben erg van Pink Floyd. En dan een van de mooiste nummers vind ik toch wel Comfort Dat is ook zo. En dat is gewoon, ja. Dat is, dat is een, ja, een aria van geloof ik bijna 10 minuten. Ja, prachtig. <laughs> ja, daar kom je er eind mee weg. Je rijdt nu wel eens 'nacht, uh, vertelde je ons net? Uh... Nee, nou ja, dat, dat is voornamelijk uh, overdag, moet ik eerlijk zeggen. Dan heb je vaak de radio aanstaan. Maar als je, als je nou s'avonds of nachts een stuk moet rijden, dan is dat gewoon echt mooie luisteren. Heerlijk, want dan is het ja. rustig onderweg, uh, auto, cruise control. En, en uh, ja, ja, dan kun je een beetje weggenieten. Ja. Ik kan niet anders zeggen, een prima smaak. Hoe <laughs> zit het uh, met Bart? Nou. Mijn grote vriend Robert zit dus nu eens een keer het gras van mijn voeten weg te maaien. ik Ik zat te denken aan Money van Pink Floyd, maar ja, dat mag natuurlijk nou niet meer. Ja, ja. Jawel hoor. Nee. Pink Floyd mag altijd ja, alles. Ja, nee, nee. Dan, ik, dan doe ik iets anders. De okay. Dire Straits. Ook goed. Welk nummer? Uh, Brothers in Arms. Tjauw. Oh, ik zou gezegd Kastieker. hebben telegraph Road. Ja. Oh, ja, <laughs> telegraph Road. Ja. Ja, ja, ja, ja, van ik vind Brothers in Lames schitterend maar het is, het is een beetje traag. En ja, ik, echt, ik wil gas geven dan, toch? Nee, dat moet je niet doen. Dan ga je veel te hard van rijden. Ja, dat is toch juist lekker? Ja, dat maar Telegram, maar lekker, road, is wel lekker, maar als je ooit, een keer, als je ooit een keer voor een snelheidsovertreding tegenover een rechter ah. hebt gestaan, dan kan ik je vertellen dat je er heel rustig van wordt. Zo ver ben ik nooit geweest, maar ik heb wel... Tientallen bekeuringen gehad vele vrachtrijden. Ja. Ja. En dat was heel dead. vaak onder Radar Love and <laughs> ja. van Golden Eagle. Ja. ja. Hey, we gaan ze draaien en we zetten ze op de playlist. Ah, hartstikke leuk. Cool. Bedankt. Dank je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 of stuur een e-mail naar info